Als wij zeggen dat u ziek bent, dan bent u ziek. Ook al denkt u dat u niks heeft, wij weten dat u wel wat nodig heeft. Een medicijn, uiteraard. Dit is dé ziekmakende gedachte van veel farmaceutische fabrikanten. Het is het klassieke kip-ei verhaal. Is er eerst de ziekte of is er eerst het medicijn? Zeker is dat het allemaal een groot marketingspel is, waarbij macht het centrale begrip is.